Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Defensie gaat op zoek naar meer militaire reservisten. Die voeren onder andere taken uit als bewaken en beveiligen. Nu zijn er 6600 van dat soort militairen en dat moet er over een paar jaar 20.000 zijn. Meer reservisten zijn volgens Defensie nodig vanwege de Russische oorlogsdreiging... De militairen die bij hoge nood het leger helpen, moeten met hulp van bedrijven worden gevonden. Ook om kennis over techniek, cybersecurity en ICT binnen te halen. Spoorbeheerder ProRail geeft toe dat ze hun werk beter moeten doen. Scheurtjes in bruggen, personeelstekort en de grote hoeveelheid werkzaamheden zorgen ervoor dat er vaak vertraging is. De problemen moeten opgelost worden met meer bufferruimte. Hoe het bedrijf dat precies wil doen, dat zeggen ze niet. Chef Special moet de clubtour verplaatsen. Leadsanger Joshua heeft een hernia. Optredens in Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Groningen, Eindhoven en Amsterdam krijgen een nieuwe datum. En groot nieuws voor supersongfestival-fan Fred uit het Noord-Hollandse Schagen. Hij kan komende maand de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö live bijwonen. Thuis bereidt hij zich voor op De Grote Dag. Mijn zus die heeft, uh, die heeft een steekje van hem besteld. Het begon eigenlijk een half jaar geleden. eigenlijk. Toen ik kaartjes moest boeken, uh, de hotel lukte wel. Maar de tickets niet. Nou ja, ik heb een Facebookvriend. Hij zei, ik ga voor je zoeken. Hij belde gisteren om half vier s'nachts. En hij zei, ik heb nou een ticket voor je. Ik kan juichen. Ja, ik was heel blij. Nou, leuk voor hem. Het weer nog. Meestal droog vanavond. Maar vannacht weer regen en een graad of zes. Morgen, ochtends droog. Maar in de middag toch weer regen. Ook hagel en onweer zijn dan mogelijk. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op DA4 Amsterdam-Den Haag, nog 10 minuten vertraging bij Hoogmade en nog bijna een uur vertraging op DA27. Vanuit Utrecht naar Almere zijn namelijk twee rijstroken dicht bij knop in Eemnes en dat levert 9 kilometer file van op. Vanaf Utrecht-Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 En toen was het stil. En toen was ik zodanig aan het praten dat, uh, dat iedereen denkt... Hey, uh, zijn ze daar nou in slaap gevallen? Nou nee, maar ik was gewoon de tijd vergeten. Um, dit is dus het eerste singeltje... Friends and love is the die of age. I am more than just a thought Toepasselijk om hiermee te beginnen. Maar uh, waarom ben ik zo laat begonnen? Dat heeft met het wereldnieuws te maken. Ik, uh, ik heb hier altijd zo'n fijne mute knop. En de gasten komen binnen vanavond. Uh, dat zijn de Autoriteit en de Kiwi Club. Want uh, we hebben er twee. Hij heeft ook weer reden. ga ik je in het loop van de uitzending ook uh, vertellen hoe dit zit. Uh, Play for Peace van Alaska. Uh, dat uh, heeft uh, te maken met uh, dat de wereld weer uh, goed in de fik uh, staat. Want de Iraniërs en de Israëlieten, voor een nieuwsmijner ben ik dan wel enigszins op de hoogte wat er allemaal zich af, afspeelt in de wereld. Uh, die hebben elkaar in de haren gevlogen en of dat nou allemaal weer goed gaat komen, dat is vers 2. En dus was het weer tijd om Alaska als paardenmiddel daarvoor weer in te zetten. Maar goed, of dat allemaal enigszins gaat werken is vers 2. Wat gaan we doen in dit, uh, in dit uh, programma? Want uh, we hebben in dit uur een gesprek met MC Prax... Dat is Marines Prakken. Maar ja, daar ga je geen, uh, uh, ja, geen. Hoe moet ik het zeggen. Uh, daar ga je niet de, de wereld mee veroveren met de muziek. Dus dat is uh, de reden waarom hij zich MC Prax noemt. En dat heeft te maken omdat hij advocaat is. En hij rapt. En waarom hij dat uh, doet, dat ga je straks allemaal horen. En dan in het uh, tweede uur gaan we uh, luisteren naar de autoriteit. De oorspronkelijke bedoeling was dat uh, wij uh, naar Theater de Krocht uh, zouden gaan... en daar uh, uitzending zouden doen. Maar ineens was de toneelvereniging daar en die zeiden... ja, wij willen wat uh, gaan repeteren. En toen zei de zaal-eigenaar... ja, we kunnen wat aan die uh, toneelvereniging verdienen. Dus het hele feest uh, van ons ging niet door. En dan moet je wat. En daarom uh, hebben we de zooi weer verplaatst uh, naar deze studio... De autoriteiten doet dan tussen 7 en. wat zeg ik? Tussen 8 en 9. En dan tussen 9 en 10 hebben we wat oude bekenden hier over de grond. En dat is de Kiwi Club. En die kennen we nog uit de popronde van 2022. En hun optreden. Dat is uh, volgens mij in 2023 geweest. Maar wanneer? Dat uh, moet ik nog even nakijken. Goed, uh, we gaan uh, eventjes weer verder. Want. Er is nog wat een en ander te melden. We hebben een plaatsgenoot in ons uh, dorp. En dat is Miek Boskamp. En de naam Miek Boskamp zal bij velen misschien wat zeggen. Want hij heeft, uh, ooit, uh, is ooit journalist geweest bij onder meer de Playboy in uh, Nederland. En hij heeft ook nog een, uh, ja, een soort nachtprogramma bij SBS6 uh, gedaan. En tegenwoordig schrijft hij, net als ik, voor de Zandvoortse krant. En wat bleek nou het geval? Hij kwam een keer bij zijn grote vriend Golver de Roos. Dat is een fotograaf die hij kent uit het verleden. En daar was Camilla Blue. En daar schreef hij een stukje over. En toen dacht ik, oké, okay, als hij er wat over zegt... dan moet ik het dus nu wel serieus gaan nemen. En achter Camilla Blue zit Joyce Deijnen. En dit is haar laatste verschenen single. En dat nummer dat heet Roll The Dice. Never be vengeance, never to be restless again. Fragrance of vengeance, scarce flies out of the kitchen. Giving up before believing that I must be curious. No stains on purity, no lies to remember me. Just a little insecurity. Make-up is niet nodig, je bent natural beauty De manier hoe je je voelt, dan weet ik niet Maar ik moet jou en mijn space, go op Als ik kijk naar de tijd, put it all in you Make me fly, make me high, Because of you In the sky, daar ben jij, het is all you do In mijn mind, the strijd, geef me nou een clue You, ooh, ooh, ooh, ooh. Rozen met me mee Ook al ben je anders vind je dat toch een cliché Ja, samen onder the road met mijn hand op jouw been Want zo in love ben ik never nooit geweest En ik weet niet of je ziet wat ik zie Make-up is niet nodig, je bent natural beauty De manier hoe je je voelt, dan weet ik niet maar ik moet jou in mijn space, go believe Als ik niet. kijk naar de tijd, put it all if Mag Maak me fly, maak me higher, because of you In the sky, daar ben jij, het is all you do In mijn mind, alle strijd, geef me nou een clue You, Oeh Oeh Oeh Zalig is uh, goed vertegenwoordigd in dit gedeelte van uh, het eerste uur. Want dit was Samir met You. nummer heeft hij twee weken geleden uitgebracht. Uh, dat was uh, trouwens op een vrijdag uh, dat iedereen, uh, geloof ik, zijn uh, release wilde doen. Zeker bij 3 voor 12 Noord-Holland waar ik gewoon uh, een beetje iets doe. Als zijnde chef van de nieuwe muziek. Ja, en uh, toen bleken er ineens 11 tot 12 nieuwe releases uh, te zijn. Nou ja... Uh, bij uh, deze is dat een week later geweest. Alleen maar je en dat is Emilia Madel. Ik Mabel. Het, of je nooit vertwijd, draag je al mee sinds ik klein ben, verlies je, maar raak je nooit kwijt. Alleen voelt die alleen nog even niet erheen. Nee. Neem me nog niet mee. De tijd dat het wordt laag. Er zijn de laatste straten en jij komt me weer halen. Zon gaat onder en ik ben weer bang in het donker dik weer bang in het donker Hoor je bump bump bump bump bump bump bump bump bump zo al bij de schemer. Je hebt me, oh geef me nog even. Alleen voelt niet alleen, nog even niet daarheen. Nee, neem me nog niet mee. De tijd tikt, het wordt later. Er zijn de laatste stralen en jij komt me weer halen. De zon gaat onder en ik ben weer bang in het dorp. Bang in the door En toen zat ineens de heer Nuland in uh, de mailbox. En uh, hij heeft ook een nieuwe single die morgen uh, gaat uitkomen. Twice as Cool heet uh, de nieuwe single. Uh, Thinking of You. Daarvoor hoorde je Emilia Mabel of Mabel. Nou, ik denk Mabel. En dat nummer dat heet Bang in het Donker. En zo dadelijk uh, heb ik een uh, van tevoren volgeproduceerd uh, verhaal met MC Prax. Dat is een rappende raadsman. Hij is uh, advocaat van uh, beroep. En dat gaat uh, onder meer over zijn singles. Bassy en een gut feeling. Dat, uh, dat uh, komt morgen uit. Maar uh, zover is het nog niet. Eerst Alizee en haar single die vandaag is verschenen. Dat is meteen ook haar debuutsingle. Oh My Heart. En het is wel een andere versie dan de uiteindelijke versie. Hoe is dit? En Oh My Heart. De single is vandaag uitgekomen. Vinden we altijd leuk als er mensen zijn die, die zeggen... van we doen het niet lekker op die vrijdag. Nee, we doen het uh, op een donderdag. En uh, dat is uh, de reden waarom je hem nu hoort. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, ook nog even een uh, gesprek laten horen... die ik uh, heb opgenomen met Marine Sprakker. En Marine Sprakker is in dagelijks leven advocaat. Maar onder de naam MC Prax heeft hij al het nodige al gedaan. Uh, de rappende raasman deel 1... Maar er komt ook een nieuw album, De Rappende Raadsman, deel 2. En daar heeft hij al een aantal singles voor, uh, voor gemaakt. Die komen morgen uit en je gaat ze ook alle twee horen. Met daartussenin een gesprek die ik uh, met MC Prax had over de singles Barsi die je nu gaat horen. En Gut Feeling die je uh, na het gesprek wat ik met hem had gaan horen. We zeggen één voor de knowledge, twee voor de lol, drie voor bravoure, vier pour l'amour, vijf voor de passie. Mijn laptop tassi, ben ook gewoon een clown net bassi. Ik zeg je één voor de knowledge, twee voor de lol, drie voor bravoure, vier pour l'amour, vijf voor de passie. Mijn laptop tassi, ben ook gewoon een clown net bassi. Ook gewoon een clown, net Pipo Meer jokes dan de Joker, Charlie Chaplin, idem dito Velvet Corleone, smoking, net Vito Protein on my mind, net Hipro Ben niet skeer, maar chap een kilo skeer Met gewichten in de weer Maar ook een zachte kant, ben die hele meneer Zo tof als een peer, Scherp als een speer, en zo sterk als een beer Maar liever beren gezellig. Die narkopop van Moola B, die gaat door benen en merg. Die zitten steen goed, was het maar gemeen goed Dan was het tot 2000 different Die boomers moeten minderen we zeggen 1 voor de knowledge, 2 voor de lol, 3 voor bravoure, 4 poel amour, 5 voor de passie, mijn laptop tassie, ben ook gewoon een clown net Bassie. Ik zeg je 1 voor de knowledge, 2 voor de lol, 3 voor bravoure, 4 poel amour, 5 voor de passie, mijn laptop tassie, ben ook gewoon een clown net Bassie. Ook een acrobaat net Adriaan, ik voel je je independent dus kan gaan en staan, waar me dunkt, ik hou op bij de feiten, hier wordt niet gediend. Bunkt. Doe mijn eigen stunt net Tom Cruise Maar geen voor mij, ben een bezige bij Zou toch meer willen lezen, damn Zonder zelfs te wezen, het verbreden verdient Maar dat ik vaker geniet, van wat ik vroeger fucking boring vond Aangenaam, saaie lul, proxy baby, wil om 6 euro eten Snap je nu dat ik een burger word? You get me, gooi die wandelschoenen, at me Ik zeg je één voor de knowledge, twee voor de lol ...voor bravour, vier amour, ...vijf voor de passie, mijn laptop Tassie... ...ben ook gewoon een clown met Bassie. Ik zeg je één voor de knowledge, twee voor de lol... ...drie voor Bravour, vier Poel Amour... ...vijf voor de passie, mijn laptop Tassie... ...ben ook gewoon een clown met Bassie. Is heel bijzonder, want uh, vorig jaar is er een album uitgebracht... Uh, ...dat was De Rappende Raadsman... Ja, en als het goed is, uh, komt daar een vervolg op. Maar voordat dat vervolg komt, uh, worden er ook nog wat singles uitgebracht. Uh, en aan de telefoon hebben we de man om wie het gaat. En dat is MC Prax. En dat is de man achter de rappende raadsman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, twee singles ga je uitbrengen morgen. Um, dat zijn uh, Bassie en Gutfeeling. Uh, ja, laat ik eerst even met de eerste vraag uh, beginnen. Want uh, hoe lang rep je al? En hoe, uh, lang, of, en hoe is het eigenlijk ook als het uh, gaat om uh, dat te doen? En hoe is het ontstaan? Yes, uh, nou, eigenlijk al, uh, al heel lang geleden uh, ontstaan. Ja? Uh, ik was als, uh, als, als, als klein jongetje eigenlijk al een extreme... Uh, enthousiast over, over alles wat met hiphop te maken had. Mm. Dus was het uh, begon met, met Eminem, dat was mijn eerste singeltje. Uh, daarna werd het 50 Cent, uh, later ook Lil Wayne, uh, alles erop en eraan, mm. ook Nederlands. Dus ik was eigenlijk gewoon heel erg... Uh, ik droeg ook altijd uh, mijn, petje, uh, mijn petje naar de klas uh, op, de, op de basisschool, uh, et cetera. Mm. Uh, en toen ook al een klein beetje... Ja, dat daar met, met, met, samen met mijn buurjongen hadden we dan... Uh, ook al een buurjongen die je hebt. Net, net, net als ik hier uh, bij mij in de straat. Ja, wie waren dat ook weer? Siggy en Dins. Ja, kijk, die zijn wel een, stuk, zijn wel een stukje verder. Ja. Een stukje ja. verder. Ja. Maar goed, ga door met je met het verhaal buurjongens. Ja, ja. nou ja, dus wij waren toen uh, samen met Gabriel waren we dan uh, in plaats van D12, dat was zeg maar de band van MM. Ja. Uh, met twaalf uh, personen erin waren wij D2. Dus uh, met z'n Ja. Uh, en, en dan hadden we lief, hele uh, liefkozende over bijvoorbeeld uh, over dieren. Ja, ja, ja. Dieren, dieren, dieren. dieren. Waarom doden mensen dieren? Van olifanten tot mieren. Ja. Dat, soort, uh, dat soort dingetjes. Ja, ja. Dat ja. Goeie, uh, ja. Ja, let je dan ook eigenlijk op wat je, wat je dan uh, met teksten doet. Dat het uh, wel een bepaalde uh, rijm of wat dan ook heeft? Zeker, zeker. Uh, je, je wil eigenlijk. Uh, ik moet wel zeggen dat ik juist uh, naarmate de tijd zeg maar dat ik. Uh, eigenlijk iets meer, vroeger wilde ik allemaal super erg dat het allemaal hetzelfde rijm was en allemaal heel erg gestructureerd. Mm. En nu laat ik dat tegenwoordig, laat ik het juist steeds meer los en komt er iets meer ruimte ook voor uh, soort van meer gekkere flows en gekkere rijmschema's. Mm. En eigenlijk merk ik dat juist dat iets meer die teus laten varen ook weer heel veel uh, beetje tot extra creativiteit kan, uh, kan zorgen eigenlijk. Ja, yeah. Nou, dat, rap, dat dat heb je eigenlijk voortgezet, ook als je student bent voor je, ja, je rechtenstudie... ...want je bent uiteindelijk advocaat geworden. Nou is dan ook meteen de vraag, wat kan je in je rap kwijt wat je niet als advocaat kwijt kunt? Ja, uh, je hebt, ik denk, de, de gemeente delen is dat je allebei creatief bezig bent met taal. Mm. Dus ben, dat, is, dat, is wel echt, dat doe je bij allebei... Alleen in de advocatuur ben je toch meer echt analytisch aan het, aan het, aan het nadenken... en puzzels aan het oplossen. ja uh, Dus dan moet je... Dat is toch een andere kant, denk ik, van, van de hersenen dan... Bij rappen kan je toch heel vrij, uh, heel expressief eigenlijk... zonder regels... Uh, en ook met veel meer... Uh, ja met, qua de onderwerpen, qua veel meer humor en, en zelfspot uh, kwijt in je, in je raps. En dat kan iets minder in een... Uh, Iets minder dan een processtuk, bijvoorbeeld. Ja, en eh, daarmee geef je eigenlijk ook meteen indirect het antwoord... wat er zo mooi is aan het rappen. Dat zeg je zelf al, hè. Van, uh, van je kan, uh, het is een vrije expressie. En binnen het vak wat je doet, dan ben je dus gebonden aan uh, de regels... zoals die gelden uh, bijvoorbeeld in de rechtszaal of wat dan ook. Precies. Ja. En, en nu is het wel zo, ook in de rechtszaal en ook met cliënten... is het altijd prettig als je een klein beetje ook... Uh, ja, gewoon prettig in de omgang bent of een klein beetje humor kunt hebben, dat kan, dat kan zeker geen kwaad. Ja. Maar je, je hebt wel inderdaad, het is wel een, een verschil met, uh, met de mails die ik uitstuur of de processtukken die ik schrijf of de adviezen mm. en mijn, mijn rapteksten. Ja, oké. Okay. Uh, nou, kom ik ook iets tegen van jou. Uh, dat, uh, dat was een clip. Die heb je al opgenomen. Uh, nou ja, dat is voor mij een bekend terrein. Want ik heb er ook wel eens een paar keer rondgelopen. Uh, midden tussen al die kantoren van Amsterdam Zuid. En nota bene zelfs op uh, het station Amsterdam Zuid Typen. Ja. Ja. Zeker. Ja, Wat was daar de aanleiding van om dat, uh, om dat te gaan doen? Ja, de grap was dat eigenlijk ik met... Uh ik, ik werkte toen niet zo lang nog uh, bij Lois mm -hmm. en Loef uh, en werk daar nog steeds was ja. plezier maar die uh, daar had ik had ik gewoon met collega's over van het werd het gewoon een beetje een werkwoord van uh, ja ik moet nog even typen dus dat is nog even werken zeg maar wat hij natuurlijk wel veel achter onze achter onze laptop uh, ja e-mailtjes of adviezen of het typen zijn. Mm. En toen werd het gewoon een soort een beetje een running gag, het type. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, van hier zit een liedje in. En hoe leuk is het dat om dat liedje ook te doen op de, op de crime scene, zeg maar. of <laughs> Op de het op de, op de, op de, op de, ja. gebeurt. Ja. Uh, alleen die dag zelf, dat was ook best grappig. Het was, het was een enorm warme dag. Ja. Uh, en het ja, ik ben er wel echt gaan zitten. Dus je ziet een greenscreen of zo. Ik moet met die zware tafel uh, op, op de trap opzillen. Op, ja. en, en ik was me vergeten in te smeren. Dus Ach. Maar ook een enorme... Je ziet in de clip ook dat ik aan het einde van de clip een rode kop heb van, de, van ja. het station van op het paronde uh, Ja, ja ja. Het, zeg maar. ja, ja. Ja, want uh, dat zou natuurlijk denk ik ook wel het uh, verbaasde blik hebben opgeleverd uh, op dat station van... Wat is die man aan het doen? Ja, als je heel goed kijkt, zie je ook op een gegeven moment dat er een, een man die, ach, die, die moest de trein halen, ja. die rent met een paar tassen, rent die zo achter mij voor, voorbij. En die, ja. die kijkt ook om van, hè, wat, uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, ja, ja. Uh, ja nou ja, goed, uh, dan, dan is er natuurlijk, hè, want uh, rappers en hiphoppers werken graag samen. Wat, uh, wat staat er op jouw verlanglijstje? Waar uh, zou MC Prax mee samen willen werken? Oeh... Ik, uh, ik, als ik, als ik, als ik alles zou mogen kiezen, ja. het ultieme verlang, uh, verlanglijst, ja. uh, dan zou ik het liefst met, uh, met Moula B uh, iets doen. Dat vind ik gewoon de echte beste rapper van Nederland. Ja. Uh, en die heeft net ook een album uitgebracht, uh, Narcopop, Pop, die ja. er enes van heeft gewonnen. Ik weet ja, die, uh, ook, uh, heeft ja dan moet ik uh, weer eens dus even nagaan kijken. Maar goed, uh, dat is, dat is echt, dat, is, uh, dat vond ik zo goed. Uh, en hij is ook gewoon geniaal ja, creatief woorkunstenaar. Uh, dus ik zou, ik zou Moula B zou ik uh, denk ik het vet vinden. Ja, ja, dus dat, dat is op uh, de bucketlist van MC Prax. Ja. Zeker, zeker. Of bijvoorbeeld met Goldband. Met Goldband, ook. Met, met, met Goldband ja? Ja. ja, ook nog. ja uh, ja, want, want ja, je hebt al wat de, de nodige bekendheid. Hoe, hoe, hoe denk je dat ze daarop zouden reageren als ik... Hallo, ik ben MC Prax en ik uh, wil graag met jullie samenwerken. Hoe, hoe denk je dat ze daarop uh, zouden reageren? Ja, ik denk dat ik... Daar moet ik nog heel veel dus voor aan de weg timmeren, denk ik. Ja. Uh, ik denk dat ze nog uh, druk genoeg zijn met andere mooie dingen. Ja. Uh, maar wie weet, wie weet. De grap is, ik, ik zeg ook... Ik wil dat. dat ik speel toevallig in de, in de laatste clip You and Me... Ja. Uh, ...en speel ik een heel klein figurante rolletje, een van de, van de 50. Ja. Dus die, ik, heb, ik heb ook een dag met, met, met mannen op, op, op de set mogen staan. Kijk, <laughs> dat ik wil willen. Kijk aan. Dus, dus dat kun je jullie allemaal niet meer afnemen in ieder geval. Precies, dat ja. is het. Dat ja. is het. Uh, de, het eerste album, het debuutalbum, heette Rappende Raadsman 1. Nou, dan komt er dus een opvolger en die heette Rappende Raadsman 2... Uh, ja, dan is er natuurlijk ook even de vraag... wat is het verschil tussen de 1 en de 2? Ja. Uh, ik heb inderdaad... want één... Uh, mijn eerste uh, officiële... echte album... Uh, ging over... Ja, het leven van een, een jonge Zuidersadvocaat. Ja. maar uh, was ook wel gewoon een verzameling... van allerlei verschillende liedjes... die ik, die ik had gemaakt. Uh, en ik denk dat... Ja, van Raad van 2 zit meer, uh, ja het is ook gewoon is een persoonlijker album. Uh, het gaat echt over mezelf, ook mijn nieuwe ontwikkelingen. Want R2, het gaat eigenlijk over een nieuwe fase. Namelijk ben ik zelf 29 sinds een half jaartje uh, samenwonen. En dat is toch een soort, ja een soort switch dat je iets meer gewoon iets meer op leeftijd wordt, iets minder wilde haren dan vroeger. Uh, een beetje het, het burgerlijke bestaan uh, beginnen uh, te omarmen mm. uh, en dat tegelijkertijd heb ik, heb ik gewoon heel erg nog steeds die, die aanhoudende knaldrang eigenlijk dus om wel gewoon nog steeds af en toe uh, lekker in de lamp te hangen, nee. uh, stoom af te blazen, dus dat gaat eigenlijk <laughs> toch niet weg. Ja. En, een beetje, en een beetje die soort van paradox, dus aan de ene kant een beetje het serieuzere leven wat er aangekomen, maar ook tegelijkertijd nog een beetje die hang af en toe naar, uh, naar vroeger. Ja. Uh, dat, is, dat is een beetje het verhaal van, van, van Reb en Raas van 2. Oké. Okay. Uh, wanneer komt die uit? Uh, het album komt 18 oktober. Dat is op mijn verjaardag, uh, MC Prax. <lacht> van harte gefeliciteerd. Ja. ja. Nou, dat had ik natuurlijk getimed. Hè? Dat natuurlijk... Nou, dat heb je heel, mo heb je heel mooi getimed dan. dan. Dan spreken wij elkaar weer dan op 18 oktober. Precies. <lacht> dat, dat, dat sowieso. Maar, en uh, daarvoor, voor die tijd, voor je verjaardag... Uh, ...gaat er nog heel veel muziek ook worden geweest. Dus dit zijn de eerste dubbelsingles, ...maar er komen nog twee dubbelsingles aan. Dus uiteindelijk zelfs, uh, komen er zes nummers al voor het album. Aha, dus uh, de, de, de, er komt nog wat aan. Uh, de, de allerlaatste vraag... ...waar kunnen zij MC Prax vinden op het wereldwijde web? Uh, dat kan op heel veel plekken. Dat kan op Instagram. Uh, dat kan op TikTok. Dat kan op Spotify. Uh, en op YouTube.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 ik heb de god Ik heb de god feeling vanochtend ik heb die god Die god Ik heb die god feeling in Ik heb die feeling for love Ik heb die feeling for love er dus niks aan. Hè? Er zit uh, wel degelijk een uh, bepaalde vibe in, in uh, dit uh, verhaal van MC Prax. Dit is dus The Gut Feeling. Daarvoor hoorde je het uh, opgenomen gesprek wat ik met hem had gisteren. En daarvoor hoorde je de single Bassie, die komt morgen uit uh, trouwens. Uh, hij heeft een uh, dubbele A-kant uh, wat dat betreft. Deze dame, die gaan we volgende week uh, hier in deze studio zien. En dat uh, is uh, de plek waar nu de autoriteit uh, bezig is met de soundcheck. En dan heb ik het over Penny Moore met hell onnerfreak. Right, right. me it's been weeks, but I'm For we were in is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 Zij net snode plannen heeft ze ook. En wat uh, wil ze dan gaan doen? Ze wil in uh, mogelijke één week tijd zoveel mogelijk uh, te horen zijn op uh, verschillende radiostations, Waarbij ze het nieuwe nummer live kan spelen. En als dat niet kan, dan wil ze er wel telefonisch aankondigen of een van tevoren opnemen. Uh, en uh, daar de originele audio dan uh, bij afspelen. Uh, wat uh, betreft uh, haar aankondiging en natuurlijk het nummer. Want dat is een beetje het idee. Uh, en de afsluiting van die radio challenge, hoe kan het ook anders, dat is hier uh, bij ons in, uh, in deze uitzending op 25 april. Uh, dat is trouwens ook meteen een 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, vandaag geen Noord-Hollandse uh, bands, want de autoriteit komt uit uh, Rotterdam. En de Kiwi Club, inmiddels ook al gearriveerd, uh, die komen uit Leiden, maar die zijn bekend. Want die hebben vorig jaar in, uh, in maart hier gespeeld, in 2023. Dus dat uh, is een beetje het, uh, het verhaal. Door met de muziek, want we hebben natuurlijk nog het een en ander te verhapstukken. Die past ook wel in het wereldbeeld van vandaag de dag. En ik heb me laten vertellen: een van de voormalige managers van Westone is tegenwoordig een collega bij mij bij het platform 3 voor 12 Noord-Holland. Ik heb het over Westone en de call. It's time they said, grinning in the shadows of their retreat. Dark kingdom rising, giant overlords with their masses at their feet, blindfolding generations in your seat. We got fire! Vorige week heeft zij de EP-release gedaan. Deze High on Sai. En My Heart Fierce is ook terug te vinden op Counterweight. Daarvoor hoorde je Weston en Call. Dit is ook uh, een nieuw, morgen komt hij uit. Relics and Rebound. got a wild sight, you never knew me now, I'm burning like a bonfire. Yes, it got me trouble, but I'm alright. This what I make you think, cause everything's an overdrive. But I'll be fine, it's been a long time. I've seen you floating in the ocean on a stop sign. I might be singing to the voters, but I'm alright. It's what I make you think, I'm telling you, the overdrive is what you like. Better than I seem to bring on myself Oh, I'm going home now After all that I've been through I need to slow down If you think that you don't matter, you are all wow I would have never thought to say this now Please can you respond I think it matters after all that I've been through Don't you wanna yes, Relics met uh, Rebound. We hebben er nog uh, eentje die we nog uh, zo direct uh, kunnen laten horen. Uh, maar dat doen we niet eerder dan, uh, dan wat ik uh, zeg over wat wij vanavond doen. Nou, je hoort ze op uh, de achtergrond uh, hier spelen. Dat, uh, dat is de autoriteit. Uh, zij gaan straks tussen 8 en 9 al het een en ander laten horen. En dan is de koek nog niet op, want we hebben tussen 9 en 10 nog een act. En dat is de Kiwi Club uit Leiden. Die kennen we nog van vorig jaar, want die hebben hier in uh, maart uh, gespeeld maart van 2023 veel te verstaan. De aanleiding was destijds omdat ze toen hebben meegespeeld in de popronden van 2022. Dat uh, bracht ze toch wel op een uh, aardig wat uh, plekken in, uh, in den landen. Um, dat uh, zeggende gaan wij zo langzamerhand een beetje op uh, richting het nieuws van 8 uur, want uh, daar is het maar uh, dan tij tijd voor. Ik zit hier de boel een beetje vol uh, te kleppen. Maar dat heeft uh, ook weer een reden, want anders kom ik straks weer niet uit uh, met mijn tijd. Uh, ja, en wat uh, is er dan uh, leuker als je dan iets toegespeeld uh, ja, krijgt, of beter gezegd getipt wordt, door een, uh, zelf een singer-songwriter? En dat is Ethan Huis. Komt over twee weken trouwens ook weer. Of volgende week al met een uh, nieuw materiaal. En hij uh, deed dit van de hand af. En dat is San met Cold Turkey.